...en Thijssen met het NOS-journaal. De ziekenhuizen van Heerlen en Geleen liggen zo vol... ...dat operaties moeten worden uitgesteld. Spoedeisende ingrepen en operaties voor mensen met kanker... ...gaan wel gewoon door. Volgens de ziekenhuizen is het vooral zo druk... ...omdat het door het wegvallen van de AWBZ ingewikkelder is... ...om mensen over te plaatsen naar een verpleeghuis. Sluikreclame in vlogs moet worden verboden, vindt het commissariaat voor de media. In de zelfgemaakte filmpjes op internet worden vaak producten getest... zonder dat de kijkers weten dat de makers daarvoor worden betaald. Volgens het commissariaat moet altijd duidelijk worden vermeld dat iets reclame is. In vlogs voor kinderen tot 12 jaar mag helemaal geen reclame meer worden gemaakt. De man en de vrouw die vanmiddag dood werden gevonden in een bij een flat in Voorburg... zijn familie van elkaar... Volgens de politie was de man 57 en de vrouw 87. De man werd op de stoep onder de flat gevonden. De vrouw lag boven in een van de appartementen. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. De NS-Publieksprijs is gewonnen door Hendrik Groen... voor zijn boek Pogingen iets van een leven te maken. Het is een dagboek over het leven in een seniorencomplex in Amsterdam-Noord. Lang was onduidelijk wie er achter het pseudoniem Hendrik Groen schuil gaat... maar inmiddels is duidelijk dat het om Peter de Smet gaat. Pogingen iets van een leven te maken... is met 170.000 verkochte exemplaren een bestseller. De staking bij Lufthansa gaat zeker tot vrijdag door. Door de acties zijn al 200.000 passagiers gedupeerd. Het is niet bekend hoeveel vluchten er op vrijdag zullen uitvallen. De piloten van de Duitse luchtvaartmaatschappij willen meer loon. PSV heeft in de Champions League verloren van Atletico Madrid. In Spanje werd het 2-0 door doelpunten van Gamero en Griezmann. PSV zakte daardoor naar de laatste plaats in de groep.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 Ja, luisteraars, welkom terug. Twee uur tussen app en vloed. Uh, gevarieerd ik heb het waar natuurlijk weer. Als u verzoekjes heeft, kunt u via uh, Facebook kunt u die verzoekjes indienen. Zullen uh, we even naar Charles Duif. Charles, net als de Prins van Nederland. Duif, Dirk Utrecht Lange ei met puntjes. Mijn app heb je iets minder geld. <lacht> Dan weet jij niks van. <lacht> uh, Dirk Utrecht Lange ei met puntjes door Ferdinand <lacht> is mijn achternaam. Duif. Uh, als je op mijn Facebook komt, dan kan je gewoon een berichtje sturen... en gewoon zeggen van, hé uh, hey Duif of hé hey Hulshof... Uh, zouden jullie voor ons dit of dat nummer willen afzoeken, opzoeken? <laughs> Zoals dat heet. Uh, nou, dat gaat dan helemaal lukken, daar gaan we vanuit. Dit zijn de Commodores en dan hebben we het natuurlijk over Lionel Richie met Easy... Ja yeah. Uh, makkelijk. makkelijk als zondagmorgen. Easy on Sunday morning. Dat is uh, Lionel Richie en de Commodores. We gaan uh, genieten van een nummer van uh, Ellen Fischer. Het Ave Maria zou dat moeten worden. En we gaan kijken of uh, uh, het is een live uitvoering. Uh, of dat uh, wat geluid betreft een beetje mooi overkomt. Ik denk het haast wel. Hier komt hij verzoek van, uh, van Onno. Oh Alleen Nee, ik hoor Earth in the fire. Oh, oh, door dat Tussendoor, dat moet natuurlijk niet gebeuren. Die zullen we even in de mond snoeren. En dan gaan we opnieuw beginnen met Helene Fischer. Het Ave Maria. us Ja, rechterplaats voor Helene Fischer. Ik kende ze niet voordat nee. Onno mij introduceerde bij die dame. Ik uh, zie jou nog uh, nu kijken. Zo van godsamme ga ik daar 20 februari 2018 naartoe naar een concert. Ja, geweldig. Maar het is ook heel andere muziek ook hoor. Ja. Veel meer op tempo. Nou, uh, ik, zo ik, ik, uh, hier mogen ze me ook even wennen. Want ik vind het prachtige muziek. Ja. Uh, ik draai het graag. Dus dankjewel Onno. En, ja. uh, nou... Ik ben blij dat ik hebben. Ja. gemaakt heb. Ja. Ik vind helemaal geweldig. <laughs> uh, trouwens ook de carpenters. Uh, Daar ben ik fan van jij ook hè? Ja. Uh, yeah. When I Fall In Love, de carpenters. Maybe I'm old-fashioned Feeling as I do Maybe I'm just living in the past But when I meet the right one I know that I'll be true My first love will be my last Leefde die dame nog maar, want ze had zo'n prachtig warme stem. En ze kon zo lekker drum ook. Ja, ja, wist ik. Ja, ja, ja, ja. ja fantastisch. Hey, maar ja, ja. hoe kwam je eigenlijk op dat nummer? Van, uh, van het nummer van uh, When I Fall In Love? Is uh, nou, dat ook uh, toevallig? Uh, omdat het. Uh, nou, dat komt in mijn geval niet, heel, <laughs> niet helemaal uit. <laughs> nee, maar ik dacht dat je misschien um, vanwege de hele energie. In mijn dat... geval is dat niet, dat klopt dat niet helemaal. Dan moet je nou niet over doorzagen. <laughs> Oké, okay, ik zeg niks meer. Nee, maar nou, ik vind het een mooi nummer. En, uh, uh, ik kwam maar uit. was dat ook vanwege Sir Helene Fischer ook? Of niet? Nou, volgens mij moet hij dat ook heel mooi kunnen zingen. Misschien ja, zit dat, dat het ook dat, wel. Nee, dat heb je namelijk vorige week maandag. Uh, niet afgelopen maandag, maar vorige week maandag, hier in, uh, bij... Uh, Synchroek lunch. lunch, ja. Had jij dat nummer? Heb ik toen gevraagd. Of jij dat nummer nu, wilde draaien... Met Andreas Boccelli. Oh ja, dat is waar. Dat is ja. waar ja. ja, daarom dacht ik van. nou, Misschien ja. dat je het daarop op. op nee, maar, nee, maar, maar ik, ik kwam er eigenlijk op dat ik ook zocht naar repertoire van Barry Menlo. Okay. En Barry Menlo zingt dit ook. Ja. Ook op een Klopt, prachtige ja. manier. Maar dat doet hij ook met uh, Can't Smile Without You. Er is ook een heel bekend uh, nummer en ook een Evergreen. Ook al gecoverd door ik weet niet hoeveel artiesten. Maar Barry Menelo doet het prachtig. Can't Smile Without You. you mm -hmm. without you, Barry Manilow. Ik ga het nummer draaien voor uh, Yvonne uh, Lindeman en die luistert in het verre bloemendal, nouja ver. Uh, acht kilometer uh, hemelsbreed denk ik zo'n beetje en als je het over de zee gaat... moet kruipen, ja, <laughs> dat is niet best, dat is niet best door duingebied heen. Bedoel Ook jij. nog eens een keer, dus ja. Liedoorns, struik allemaal en ja. zo. En die stekels van die brug. Ik wil even wachten, ja. hè? want die, die, die andere brug is nog niet uh, klaar. Nee. O, ja. De Zeeweg. Nee, ook nog. Dus uh, ja, nee, dat ga ik niet doen. Nee. Uh, ik ga een nummer voor uh, Yvonne draaien uh, van Barbra Streisand... samen met Elvis Presley. <coughs> Love me, Tender. Was it just yesterday when you helped me? Whispering the sweetest words That I longed to hear Love me tender, love me sweet Never let me go Love me true All my dreams fulfilled En dit blijf ik zo'n prachtige live-uitvoering vinden van het nummer Salty Dog. Live gespeeld in Ledenborg in Denemarken is dat opgenomen. Daar heb ik het natuurlijk over Prokelherm en uh, Carrie Bruker. Gone, and burnt the mast And rode from ship to shore The captain cried We saved this way well. our tears were tears Ja. Ja, geweldig. Uh, wat een concert was dat in uh, Ledenborg... in uh, Denemarken uh, Procle uh, Gary Broeker uh, live met dat prachtige koor waarvan alle koorleden, ik heb het al meer in de uitzending verteld, uh, beschikt over een eigen zangmicrofoon. En als je dan een koor van zo'n 20 of 30 man hebt staan, en, en die kun je dus. Individueel allemaal uh, op elkaar afstemmen, als een soort in uh, groot blok uh, close harmony zang. Ja, dat is natuurlijk geweldig als achtergrond. En daar was u getuige van zojuist, a salty dog. Skylark, daar gaan we naartoe, oh no, Want. Vertel, jongen. Wat heb jij met Skylark? Nee. <laughs> Je gaat altijd wisselen. <laughs> ja, nee, maar ik... Euh, nee, je kon er juist helemaal niks van vinden. Dat vertelde ik jou uh, ja, juist. Klok, ik heb het, ja, het nummer heb ik uh, ooit uh, gevonden. Mm -hmm. In een, uh, mijn hele muziekbibliotheek, uh, uh, zeg maar. Ja. En uh, wel gezocht op, uh, op uh, Wikipedia. Zowel mm -hmm. de Nederlandse als de Engelse versie. Ja. Helemaal niets uh, van gevonden. Maar goed, ik uh, weet in ieder geval wel uh, dat je dit, uh, als je hem wil starten, dan moet je in ieder geval op uh, YouTube die uit, uh, wat er bij staat, 1973. 1973. Het, uh, met je vernieuwplaten uh, okay. als beeld. Oké, okay. dan ga ik die uh, opstarten. You te uit Nummer 1973. De Volgens de... Uh, het, ja. Wat er staat. Ja, 1973. Ja. ja, een beetje... Ik kan horen als het me lukt... om het een beetje uit Engels te, te vertalen. Weet je wat nou zo leuk is? Het is het opvolger van een uh, top 10 smash hit Wildflower. Ja. Deze, deze prachtige ballad... Uh, ja... Uh, faalde eigenlijk uh, om uh, hetzelfde succes uh, te behalen... als hun uh, bekende hit Wildflower... En het behaalde dus ook niet de Billboard Hot 100-chart. Oké. Okay. Het is een, in ieder geval ze komt uit Canada. Canadese band. Het is een okay. Canadese band, zou het zijn. Ja, wat, wat ik nog leuk kan vertellen over 1973... dat is dat het jaar dat mijn, zoon, mijn oudste zoon werd geboren. Oh ja? Ja. Dat is 34 jaar geleden. Nou, dat heb je heel snel uitgewerkt. Ja, hè? <laughs> Pas verdorie, dit is toch wel een wonder van de ICT, oh die ICT. Die meneer Je gooit er een kwartje in en er komt 2,50 uit. Luisteraars. Ja. <lacht> nou, laat het niet uh, te veel erover hebben. Klappen nee, uh, ze allemaal achteraan. Dan waarin. wordt het druk in de studio. Ja, ja, ja. Uh, amoreuze, zeg je dat iets? Amoreuze, Ja, dus uh, liefdevol gebeuren uh, ja. uh, uh, dingen. Uh, maar weet je welke zangeres daaraan vastzit? aan dat nummer? Amoreuze. Ik zal eens even kijken Ja, nee, niet spieken. <laughs> Kiki Dee. U kent uh, Kiki Dee natuurlijk ja. van uh, Don't Go Breaking My Heart. Dat ze samen met, met uh, Elton John, John uh. ja. Maar dit is een. een, tachtig, een dit is ballet, het Maar zo gaat het jaar 80 of 70? Uh, zeven, uh, dit? Nee, Don't oh, Go oh, Breaking ja, My dat, Heart. Jaren 80, ja. Ik ja. vraag me niet nee, welk wel jaar. Ik mij naar 70, nee, 70. Oh. Ik heb niks gezegd. Ja.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 En dan heb ik het over Amoreuze, want zo heette het, het nummer. Ja, het was trouwens uh, toch in de jaren 70 hoor. Ik dacht nog wel Jaren dat, 70? Van uh, Don't Go Breaking My Heart met Elton John. Ah, oké. Okay, okay. ja, ik, ik zat nog op school. Mm -hmm. Dat het nummer een uh, hit was. En dat ja. nummer, een andere nummer, ook zo'n prachtig nummer. I've got The Music In Me. Ja, maar dat is wat meer uptempo. Juist uptempo, ja. Voor ja. dit programma uh, misschien wel. Nou wat... oh, ja, ook uh, Don't Go Breaking My Heart ook wel. Ja, die is, is ook niet geschikt voor. Nee, die is ook niet geschikt voor. We moeten allemaal skippen. We gaan even met Kate de Boes in. Dan doen we, <lacht> <lacht> dat, dat, dat, dat doen we met Wuthering Heights. Wat betekent eigenlijk Wuthering Heights? Weet je dat? Ja, ik heb het geweten. Oh, ja. Nou. Uh, Zoeken we uit. Ja. <lacht> Oké. Okay. Uh. Twee voor twaalf. Zoeken we ja. uit. Zoek hem op. Die zoek ik ook op. Michael Bolden. De tracks of my Tears sporen van mijn tranen kan van Janken. Inside, I'm blue So take a good look at my face You'll see my smile looks out of place If you look closer, it's easy to trace The tracks of my tears Another girl, seeming like I'm having fun. Although she might be cute, she's just a substitute because you're the permanent one. So. Zeker, goed look at mijn face. Oftewel, je moet eens even goed naar mijn gezicht kijken. Dan kun je de sporen van mijn tranen die kun je nog zien lopen. <laughs> Dat je werd, de biggelen over je wangen? Ja, die ligt gewoon over mijn wangen. Maar, maar, maar. Maar, maar, maar eh, ik ben maar geen genetisch van die tranen. Ik kan nou lachen. Oh. En, ik... en wie helpt je daarbij? Nou ja, iedereen een beetje, jij ook. He. Van het gezelligheid van vanavond. En dan heb ik ook nog een nummer... wat ik ook heel, heel heerlijk vind om naar te luisteren. En dat is een nummer van The Family of the Here. En dan heb ik al meer gedraaid hoor. Maar ik ga hem nog weer draaien en het heet Hero. Hero van... Ja. Ik heb niks met dophetjes te maken hoor. Oh.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 Can't wait Afsluiten bij mij Van mij in ieder geval wel. Um, nou, ik weet niet of het een afsluiter is. Nee, minuut... nee, nee, nee, nee, dat zei je al. Drie minuten. Nee, mijn nee, nee, afsluiter. Bijna, bijna. Mijn. Oh, jouw afsluiter? Mijn afsluiter. Mijn okay, laatste wat, nummer. Waar ga je ja. even avond mee afsluiten? Vertel. Ik ga afsluiten, omdat we toch de nacht ingaan. Ja. En dan gaan we nog uh, nummer draaien van Helene Fischer. Ja. En dat nummer is ook uh, getiteld Ademloos door die Nacht. Dus wat ietsje meer op tempo? Heb ik je iets meer op tempo, ja. Nou ja, dan bleven we wakker. Ja, daarom. Er Daar gaat ie. We ziehen durch die Straßen en die Clubs dieser Stadt. Dat is onze Nacht, die für uns beide gemacht wordt. Oh, oh, oh. Ik schließe meine Augen, lösche jedes Tabu. Küsse auf de Haut, wie een liebes Tattoo. Dat is Was uns zu gaan wij door de nacht. De nacht ja, en wij gaan eh, we nog wel een luchtje scheppen. Dat doen we met eh, het R van eh, André Rieu. Ja, niet te geloven. Dat die man eh, vanavond zin heeft om even bij ons langs te komen. Eh, Sally. Ja, dit moet het laatste nummer worden. Oh, nou, dank weer voor jouw komst naar de studio. Ja, graag gedaan. En eh, geniet met mij van het R van eh, Johan Sebastian Bach, geloof ik. Hè? Toch? Dat zou kunnen, ja. Een ja. ja. goede toegewenst, luisteraars. En wat ons betreft, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Bij Tussen app en vloed.